5 uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. In België jaagt de politie op acht gewapende mannen die gisteravond op vliegveld Zaventem een diamanttransport overvielen. Volgens Belgische media gingen ze met een aanzienlijke hoeveelheid diamanten vandoor. Een van de vluchtauto's werd later uitgebrand, teruggevonden ten westen van Brussel. Bij de roof op Zaventem is niet geschoten, er is niemand gewond geraakt.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 In het wedstrijdmanipulatieschandaal in China heeft de Chinese voetbalbond een aantal spelers, scheidsrechters en bestuurders voor het leven geschorst. De Chinese landskampioen van 2003 raakt die titel kwijt. De club is in de competitie zes punten teruggezet en moet een boete betalen van 120.000 euro. Critici in China vinden de straffen te laag. Het onderzoek naar matchfixing in China heeft drie jaar geduurd.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 Bronbeek in Arnhem viert vandaag zijn 150-jarig bestaan. Het Tehuis voor Oud-Militairen werd geopend op 19 februari 1863... de verjaardag van koning Willem III. Nu wonen in Bronbeek 50 veteranen... van wie een deel heeft gediend in Nederlands-Indië. Verder is er een museum dat is gewijd aan de koloniale geschiedenis en het knil. Het weer nog, een gebied met lichte neerslag, trek naar het zuidwesten. In het oosten is er kans op natte sneeuw. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, twee over vijf. En welkom terug bij Dit is De Nacht. Met rond half zes focus op de wereld. We spreken met Nico Smit in Nepal en Jaap den Butter in China. We gaan het hebben over het schandaal rond matchfixing in China. Je hoort het zo net in het nieuws en over de komst van een interimregering in Nepal. Is dit het einde van een lange politieke impasse? Maar eerst Super Trump en give a little bit.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 Keep Your Head Up uit 2012, vorig jaar. Mede dankzij de film Back to the Future uit 85... zal Huey Lewis en The News niet snel vergeten worden. Het nummer The Power of Love was de soundtrack voor deze film... en werd zelfs genomineerd voor een Oscar voor De Beste Muziek. Na dit succes kwam de single Stuck With You... wat in Nederland iets minder scoorde... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Canada, Amerika en Australië... waar het nummer 1 het hit werd of op 2 bleef staan... Maar toch, het scoorde daar beter dan hier. Het is Dewey Lewis en The News, Stuck With You.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 But you're not gone forever here inside is De Nacht met Maarten Dallinga. I'm all at sea Where no one can bother me Or guard my route If only for a day Just me and my thoughts Sailing far away Like a warm drink it seeps into my soul Please just leave Long time with me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 Bijna tien jaar oud, uit 2004, Jamie Cullum en All at Sea... en daarvoor Rome van Nova Star uit België. Zometeen focus op de wereld. We spreken met Nico Smit in Nepal en Jaap den Butter in China... over het nieuws van daar en wat zij daar te zoeken hebben. Think that way. Did you really think about it before you made the rules? That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. How, oh, but don't you believe? just the way it is That's just the way it is. Het is de Nacht. Met Maarten Dallinga. I'm yeah.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 Dit keer gaan we naar China en Nepal. Nico Smit woont in Nepal. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, er is groot nieuws bij jou. Uh, er is groot nieuws, dat klopt. Voor het Nepal is het erg groot. Kun je er iets over vertellen? Uh, nou, Nepal is uh, al heel lang in een politieke impasse verwikkeld. En uh, gisteravond hebben de vier politieke, de grote politieke partijen een overeenkomst bereikt om een. Interimregering in te stellen onder leiding van de hoogste rechter in het land. Die uh, verkiezingen moet gaan voorbereiden die uh, volgens planning zullen gaan plaatsvinden in uh, juni, vlak voordat de moeson uh, begint. Mm -hmm. En dat is uh, groot nieuws omdat uh, de politieke partijen al heel lang uh, ja, aan het vechten zijn over hoe het nu moet met, uh, ja, met de grondwet met name en uh, hoe de uiteindelijke regering eruit zal gaan zien. En dit is uh, hopelijk een goede stap uh, in de goede richting. Want de situatie is nu, in 2008 is afscheid genomen van de monarchie. Mm -hmm. um, is, sinds die tijd is er nog steeds geen nieuwe grondwet gekomen. En sinds mei is er zelfs geen parlement bij jou in Nepal. Dat klopt. In 2008 is er een, uh, een grondwetgevende raad ingesteld. Het is nog niet officieel een parlement. Uh, die had als taak om een grondwet uh, vast te stellen. Het is wel een tijdelijke grondwet. Uh, maar na twee termijnen van twee jaar heeft die uh, grondwetgevende raad... Uh, hadden ze nog geen grondwet, uh, zeg maar, uh, vastgesteld. En toen heeft de op dat moment zittende minister-president, die er nog steeds is, gezegd van... Uh, jullie mogen naar huis gaan. En we gaan in mei 2000, uh, november 2012 uh, nieuwe verkiezingen houden. En die zijn dus nog steeds niet uh, gebeurd. En sinds die ja. tijd zijn de vier grote politieke partijen... Uh, dus aan het vechten over... Uh, nee, hoe, hoe, hoe het verder moet. Dus Nepal zit al heel lang in een politieke impasse. Uh, komt Nepal daar nu dan uit, denk jij? Uh, nou, dat, dat zou... dat zou maar zo kunnen. Uh, uh, het is wel zo dat... dit, uh, dit besluit... Uh, potentieel heeft. Dat uh, er inderdaad... een neutrale regering wordt ingesteld. Dus, uh, een ploeg van elf ministers... die uh, echt als taak hebben... om het land uh, draaiende te houden. En de verkiezingen voor te bereiden. Die zouden dan in juni moeten gaan plaatsvinden. En uh, als die verkiezingen plaatsvinden... dan komt er opnieuw een grondwetgevende raad, een nieuwe... die dus alsnog een grondwet moet uh, vaststellen en aannemen. En als dat, als dat lukt, dan wordt het een officieel parlement. En dan hebben we min of meer een, uh, een permanente situatie. Ja, maar hoe komt het dan een... eigenlijk dat er nu geen parlement is? Nou, het parlement, dat, uh, dat is in 2008 uh, wat er was... Uh, is naar huis gestuurd of in ieder geval is vervangen door een grondwetgevende raad. En uh, die hebben dus vier jaar lang gefunctioneerd uh, zonder resultaat. En uh, op dit moment is er dus formeel geen parlement. Uh, alleen een, een groep van ministers en staatssecretarissen, zeg maar, die uh, de ministeries draaiende houden. Die uh, nou, min of meer zorgen dat het land blijft draaien, maar die niet in staat zijn om uh, uh, verstrekkende strategische beslissingen te nemen ja. voor het land. En nu is er dan dus dit besluit, dit akkoord althans. Um, daar wordt niet door iedereen goed op gereageerd, heb ik begrepen? Dat klopt. Er, is, er zijn verschillende kleinere uh, oppositiepartijen... die fel tegen dit, uh, dit besluit zijn. Die zeggen van, uh, nou, jullie doen dit onder invloed van... Uh, met name buitenlandse uh, uh, invloeden. Met name wordt dan gedoeld op het land India die hier een hand in zou hebben. En dat is met name de partij die vandaag een, een algemene staking heeft afgekondigd. Dat is een kleinere uh, Maoïstische partij... die zich heeft afgescheiden van de, de zittende uh, regerende Maoïstische partij. Uh, die zijn dus fel tegen dit besluit. En die hebben nou ja, het, het verkeer, alle winkels zijn gesloten deze dag. En uh, het is best wel een uh, spannende situatie op bepaalde plekken... ook hier in de hoofdstad. Hoezo spannend? Nou, omdat uh, als het officieel worden bijvoorbeeld de voertuigen van journalisten en dergelijke... die mogen gewoon over straat, die mogen rijden. Uh, maar er is vanmorgen in ieder geval één bus van een televisiezender in brand gestoken. En ook een uh, toeristenbus, die normaal gesproken ook op dit soort dagen gewoon kunnen rijden... is ook uh, uh, beschadigd uh, door de mensen die zeg maar, de, de staking proberen te handhaven... die ervoor zorgen dat er geen verkeer is, geen bussen, geen taxis. En wat is de komen? reden dat de media uh, hiervan slachtoffer is, zijn? Ja, waarschijnlijk is het dan uh, een groepje uh, mensen... die proberen te zorgen dat er geen verkeer is... die uh, waarschijnlijk niet goed zijn geïnstru in, geïnstrueerd door de partijleiding. En uh, die dan toch uh, ja, herrie proberen te schoppen en... Uh, ja. Ja, dan gaat het van kwaad tot erger in zo'n zo hele lokale situatie. En de media zijn natuurlijk de boodschappers uh, in, van dit nieuws. Ja, precies. Ja, dus die zie je op straat en uh, die zouden op zich hun werk moeten kunnen doen. Maar in voorkomende gevallen zoals vanmorgen, uh, en bijna iedere keer als er zo'n algemene staking is als deze, gaat het ergens wel, wel mis op deze manier. Maar goed, er komen dus verkiezingen aan, tot die tijd de regering van Nationale Eenheid, totdat er een nieuw parlement is gekozen. En dan komt er dus ook eindelijk die nieuwe grondwet. Dat is de, de hoop. Is het idee? Uh, Nep Nepal kennende kan er nog wel wat voeten in aarde hebben. Uh, maar in ieder geval het, het potentieel, de potentie, die is er. En uh, iedereen wacht nu af hoe het uh, concreet verder zal gaan uitwerken. Wat is de belangrijkste reden eigenlijk dat het allemaal zo moeilijk gaat? Ja, dat, is, dat heeft denk ik vooral met de uh, interne politiek van Nepalese politieke partijen te maken. Dat, uh, ja, er wordt heel veel besproken. Uh, bijna dagelijks wordt er overlegd tussen de vers verschillende politieke partijen. Uh, er worden vaak een uh, soort consensusbesluiten genomen. Maar er zitten er zoveel... Uh, het wordt dan zo geformuleerd dat... het op uh, eigenlijk op alle mogelijke manieren kan worden uitgelegd. En dat leidt dan later weer tot problemen. Want de ene partij interpreteert het akkoord zus ...en de andere partij interpreteert het akkoord zo. En nee, dan krijg, ben je eigenlijk weer bij af. Wordt er opnieuw overlegd, wordt er opnieuw uh, akkoord bereikt... ...wat weer opnieuw op verschillende manieren kan worden uitgelegd. En zo blijven... Uh, de partij eigenlijk bezig in een soort vicieuze cirkel. Is dus eigenlijk nog nooit echt stabiel geweest uh, na de burgeroorlog, hè? die eindigde in 2006. Nee, nee, eigenlijk al heel lang is de situatie zoals nu. Uh, ik denk dat het het meest stabiel was uh, toen er nog een koning was. Hm. En uh, dus dat hoor je nu ook af en toe van. Uh, nou ja, laten we maar weer teruggaan naar die tijd, want toen was het tenminste duidelijk. Toen was er rust in het land. En dat er toen allerlei andere problemen waren, dat uh, vergeten mensen dan uh, vaak weer. Ja. Uh, maar toen was er inderdaad wel stabiliteit. Jaap, Jaap Den Butter in China. Goedemorgen of goedemiddag voor jou moet ik zeggen. Je hebt net uh, een boterham achter de kiezen. Ja. ja. Er is Stop. bij jou ook groot nieuws, uh, onder andere nieuws over het Chinese matchfixing schandaal. Uh, er zijn straffen uitgedeeld. Ja, dat begreep ik ook. Via het nieuws in Nederland, ja. <laughs> heb je het daar nog niet gelezen, Ik heb je hier niet over gehoord. Nee? Nou, nee. Ik, ik heb toevallig uh, ook ter voorbereiding van uh, het interview met jullie. Uh, wat met, uh, met mijn lokale collega's gepraat over het nieuws en zo. Normaal wordt er eigenlijk heel weinig over het nieuws gesproken. Hmm. Maar dit, dit was niet naar voren gekomen. Dus. Um, ja, dat, uh, dat is voor mij nieuw. Maar goed, dat. Uh, <laughs> ja. Even... Maar, uh, maar waar de, de, het Chinese persbureau dan? Uh, publiceert dat er ook niet over? Nou, nadat ik het dus uh, via het Nederlandse nieuws gezien had... Um, heb ik even gekeken. Maar ik heb er op de op, uh, uh, net, zeg maar, heb ik, uh, heb ik er niets over gezien. En hoe komt dat dan? Dus, uh, is het omdat het nou, negatief nieuws dat, is? Uh, ja, dat zou, het zou kunnen. Dat ze zelf, of dat ze het niet belangrijk genoeg vinden... Oh. Um, uh, dat wat dat landelijk uh, nieuws is, uh, of het, het duurt nog even voordat het naar buiten komt hier. Dat zou ook kunnen. Ja, even terughalen ja. waar het om gaat. Uh, er is in 2003 een, een wedstrijd geweest. Het ging om een beslissende wedstrijd in de competitie. Uh, en, en bleek later dat die wedstrijd uh, is gemanipuleerd. En daarom zijn de straffen uitgedeeld. Ja. Uh, hoe hoog zijn die straffen? Ehm... Um... Ja, de straffen zijn van sommige spelers en scheidsrechters die voor het leven geschorst zijn. En andere, uh, vijf jaar schorsing. En uh, ja, er is iets van. Uh, van uh, ja, wat boetes zijn er uitgedeeld. En uh, clubs die punten kwijtgeraakt zijn en dat soort dingen. Ja. En dan dan is dus in het westen wordt er dan gezegd van, nou dat zijn al erg lichte straffen vergeleken met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ja, dat wordt inderdaad zo heel veel van voetbal, maar ja, Maar hoe kijk jij er tegenaan? Zie jij het ook als een lichte straffen? Nou, wat ik zelf erin zie is van het nieuws wordt dus blijkbaar wel door China naar buiten gebracht en ik denk dat je daaraan kan zien dat, dat er toch uh, ja, dingen vooruit gaan in China. Uh, in die zin dat een aantal jaar geleden kwamen zulke soort dingen niet eens ter sprake. Er werd er niks mee gedaan en werd het waarschijnlijk in de doofpot gestopt. En nu zie je dus dat er veel meer dat soort dingen... Uh, en niet alleen in de sportwereld, maar ook in, uh, bij kwaliteit van, van uh, artikelen en voedsel en dergelijke... wordt er toch veel meer aandacht uh, aan kwaliteitscontrole gedaan, denk ik. Dus ik denk van als je van niks naar iets gaat is het, ...is het al een stuk beter, zeg maar. Dus ja, je kunt dan zeggen van ja, het is allemaal een beetje mild... ...maar ik denk dat er ook een, een, een, uh, ja, geleerd wordt... ...en dat ze, dat ze gaan zien van hé, hey, uh, we moeten hier iets mee. En, en, en dat vind ik wel positief om te zien, zeg maar. Maar wat zegt dit dan precies over China? Nou, dat, het, dat, het allemaal, dat, dat ze dus uh, eraan werken om dit soort misstanden uh, aan te pakken... Terwijl dat voorheen veel minder gedaan werd. Ik denk dat er veel meer openheid is om, om bepaalde, bepaalde onderwerpen ter sprake te brengen... en ook echt aan te pakken en er, en er straffen voor uit te delen. Ja. Ander groot nieuws nu bij jullie in China uh, is dat Amerikaanse en Chinese wetenschappers... Uh, hebben gesteld dat het intensieve gebruik van antibiotica op Chinese varkensboerderijen... wereldwijd een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Uh, wordt daar ja. wel over geschreven? Ja. Uh, heb ik ook nog niks over gezien, nee. nee. En uh, ik weet ook ja, hoe, hoe het nieuws naar buiten komt... dat in Nederland wel bekend is... en hier nog niet, dat, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik, ik kan me wel heel goed voorstellen... dat dit soort dingen gebeuren. Dat zien we ook om ons heen, zeg maar. En uh, wat ook wel interessant is om te weten... is dat uh, lokale mensen hier steeds meer bewust uh, zijn... over uh, het voedsel wat ze kopen, zeg maar... Van, uh, vooral de rijkere Chinezen gaan toch meer kijken van hé, hey, zijn er ook bijvoorbeeld ecologische producten. En uh, we zien ook dat bepaalde bedrijven daar meer op inspelen, zeg maar, om, om ecologische groenten en ook varkensvlees mm -hmm. zeg maar, te gaan produceren. Maar ja. het is eigenlijk, hoe zei ik het verkeerd? Het is eigenlijk dus nieuws over China. Maar het is geen nieuws in China op dit moment. Nee, nee, en ik had het daar dus vanmorgen met mijn lokale collega's over. Ja, wat, wat is nieuws in China nou? Dus wel, wel de kwaliteit van producten, dat komt steeds, verder, steeds meer naar voren. Maar ook, ook de, de, de prijs van producten die steeds, toch steeds verder omhoog gaat. En dan, als je, als je kijkt naar buiten toe, is het vooral de relatie met andere landen zoals... Uh, nou, je hebt het hele probleem met Japan en dergelijke... wat in de, in de afgelopen maanden gespeeld heeft. Uh, Noord-Korea, dat, dat soort dingen komen wel in het nieuws hier. Uh, maar wij, wij merken niet echt aan mensen om ons heen... dat daar veel over gesproken wordt, zeg maar. Nu zitten wij ook wel een heel eind bij Beijing vandaan. Dat, dat ja. scheelt ook wel. Ik denk dat wij echt in de grote steden zit uh, dat, dat mensen meer op het nieuws gericht zijn... dan, dan hier in een klein provinciestadje. Maar... Uh, ja, het, het, het, het nieuws, als het de mensen zelf niet echt direct aangaat, uh, speelt niet zo'n heel belangrijke rol bij de mensen. Nee, maar dit is, dit is wel. Uh, ja. ja, je zou kunnen zeggen, dit gaat juist wel de mensen aan. Want het gaat erom dat er dus intensief gebruik wordt gemaakt van antibiotica op, op varkensboerderijen in op ja. China. Ja. Ja. En dat daardoor uh, ja. genen resistent uh, kunnen worden. Uh, sterker ja. nog, die worden uh, resistent. En dat. Nou, het ja. kan zich verspreiden over de hele wereld... en daardoor is het een gevaar. Maar er is ook een gevaar in China. Dan, waar, waarom is het dan toch ja, niet in het, het nieuws? Is het ook omdat het uh, um, misschien nou, China niet zo goed ja, uitkomt, een... dit nieuws? Ja, ja uh, misschien wel. Er is altijd, ik denk dat er hier altijd wat voorzichtiger met het nieuws omgesprongen wordt... van wat, wat er wel naar buiten gebracht wordt en wat niet. En ook op de manier waarop het naar buiten gebracht wordt. Ja. Um, en... Um, ja, maar er is dus zeker wel uh, a steeds meer aandacht voor uh, de kwaliteit van het voedsel en, en, en dat soort dingen. En, en dus dus dat, dat is zeker wel ook uh, nieuws in China. Maar dit specifieke geval, dat, dat uh, had ik nog niet uh, gezien. En jij kent dus, uh, China, uh, want jij woont uh, er al een hele tijd. Verwacht je dat China maatregelen ja. zal gaan nemen om, om hier iets tegen te doen? Uh, dat denk ik wel. Uh, het is alleen wel uh, wat, wat vaak gezegd wordt. Ja, China is zo'n groot land. Je kunt het niet allemaal uh, direct allemaal veranderen, zeg maar. En daar zit wel wat waarheid in. Het is... Uh, het is natuurlijk toch een heel log apparaat waar bepaalde regelgeving doorheen moet gaan en het dan ook en het dan ook nog moet, moet zeg maar implementeren bij de boerderijen. En ja, wat doet de kleine boer ergens buiten als die geld wil verdienen snel, van, uh, van ja, dan, dan doe je wat bij je voedsel en dan groeit het varken sneller en dan uh, heb je eerder weer inkomen, zeg maar. Uh, dus de, de, om het zeg maar ook echt. Uh, in te voeren, de, de regelgeving in te voeren. Dat kost toch altijd wel uh, een tijd, denk ik. We praten zo meteen verder. Maar ik geloof zeker als het in, in het internationale nieuws is... Dan, dan gaan ze er wel wat mee doen, denk ik. Ja. Ja. Oké, okay, we praten zo meteen verder over wat jullie eigenlijk precies doen daar... in China en uh, in Nepal. Dat zo meteen. in de High Life Again van Steve Winwood. Nico Smit zit in Nepal en Jaap den Butter woont in China... en we praten met hen over wat zij er eigenlijk allemaal doen... wat daar het nieuws is. En over dat eerste gaan we het nu hebben. Um, Jaap den Butter in China, wat zie jij eigenlijk als jij naar buiten kijkt... of als je naar buiten loopt? Waar woon jij? Uh, we wonen aan de rand van een kleine provinciestad... die snel uh, aan het groeien is namelijk door het uh, toerisme hier. Uh, we hebben net een jaar achter de rug en er waren uh, heel veel toeristen. Er wordt gezegd dat er in deze, uh, dit gebied hier, uh, het gebied om ons heen is ongeveer net zo groot als Nederland, dat we zo'n 10 miljoen toeristen per jaar hebben, we, waarvan de meeste uit China zelf komen. Uh, dus ja, toerisme is echt een, een groot, uh, grote industrie. Ja. En wat zie jij als je naar ja. buiten kijkt? Uh, als ik nu naar buiten kijk, kijk uh, op het uh, buitentoilet van onze buren in de tuin. Dat is Ons... <laughs> hoe is de omgeving uh, weer? Veel hier? jou? Ja, hebben zeg maar een, een, een, een toilet in de tuin, uh, niet, niet in huis zelf. Jij wel? Uh, ja. ja, wij wel ja. Oké, okay, gelukkig. Uh, de omgeving zelf, uh, als ik uit een ander raam kijk, dan uh, zie ik heel veel rubber, rubberplantages op de heuvels rond, rond de stad. Uh, rubber is een van de grote, uh, grote inkomensgeneratoren uh, hier ook. Uh, heel veel mensen die uh, hmm. rubberplantages hebben. Ja. Jij woont sinds 2002 uh, samen met je vrouw Marieke en, en jullie zes kinderen in China. Wat doen jullie daar eigenlijk? Uh, we werken met een uh, kleine NGO en we zijn voornamelijk bezig met uh, werk uh, onder lepra-patiënten en uh, HIV-eetpreventie. En hoe, en, heen, en hoe zijn jullie daar verzeld? En hoe zijn jullie daar verzeld geraakt in China? Uh, ja, via uh, de, de, een lange weg, zeg maar, dat we uh, eerst in Nederland aan het voorbereiden waren en uh, ja, uiteindelijk uh, stap, stap voor stap zeg maar, in China terechtgekomen zijn. En toen hier door contacten met anderen die hier al waren, zeg maar. Uh, uh, contact gekregen met deze uh, ontwikkelingsorganisatie en, uh, en op die manier ook begonnen met het werk hier. Ja, ja. en je zei: uh, jullie houden je onder meer bezig met uh, HIV en aids in, in China, met de preventie daarvan. Ja. Hoe is het eigenlijk gesteld met, met die SOA daar? Uh, het hangt heel erg af van het gebied waar je zit, waar wij zitten. We zitten in een grensgebied. Uh, er is heel veel verkeer uh, naar andere landen ook en ook uh, heel veel verschillende minderheid met uh, verschillende uh, culturele achtergronden. En uh, ja, uh, gezien het uh, risicogedrag van mensen uh, zou aids uh, een groot probleem moeten zijn, maar we zien het nog niet echt. Maar Want er is meer is... risicogedrag daar bij jou dan in Nederland bijvoorbeeld? Um, ja, als wij onderzoek doen, dan, dan blijkt dat uh, 99% van de mannen uh, vreemd gaat en uh, niet altijd uh, op een veilige manier, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat is toch wel uh, risicogedrag uh, waarvan wij zien van, hé, hey, er moet... De moet uh, in de komende jaren een, een, een, een toename van uh, gevallen van AIDS komen hier. Want dit uh, gedrag ja. is, is ook iets van de laatste tijd dan? Uh, op zich niet, maar uh, uh, ik denk wel uh, dat uh, sinds de laatste uh, vijf tot tien jaar... Uh, door China meer opengegaan is en meer... Binnengekomen is. Je hoort ook mensen zeggen, zeg maar, doordat er meer vrijheid is op tv en dergelijke ook. Uh, dat, er toch, dat het risicogedrag wel toegenomen is. Ja. En, maar ook door invloed van buitenaf en meer verkeer van, vanuit het buitenland. Uh, dat, dat daar ook de kans op, op, op, uh, op het, uh, oplopen van aids groter is. Nu, hoe komt het ja. dat er zoveel uh, uh, zo onveilig wordt gevreden? Uh, dat is een goede vraag, want er is heel veel, bijvoorbeeld condooms zijn wel heel erg beschikbaar, maar het, daar gaat het niet alleen om. Het is ook, denk ik, beïnvloeding van, van drugsgebruik, alcohol en, en sa samen beïnvloed zeg maar, ook het gedrag. Dus als je dronken bent, dan, dan vergeet je gewoon om een condoom te gebruiken. Zeg maar. En er wordt veel Dat gedronken en gebruikt. Ja, er wordt heel veel gedronken. Ja, ah. vooral, vooral het drinken. Uh, er wordt ook wel drugs gebruikt. Maar drugs is niet de voornaamste reden. En waarom van, wordt er zoveel van, gedronken? Het van dat zit in de cultuur. Um, ja, uh, als je met elkaar uitgaat en je drinkt niet... dan, ja, dan, is dat eigenlijk, dan, dan hoor je er niet bij. Er is heel veel, uh, heel veel peer pressure uh, daarin. Uh, maar ook uh, als je niet drinkt... dan uh, is dat slecht voor je relaties met, met mensen. Ook, ook als je officiële vergaderingen hebt en wordt afgesloten met een diner en je, je drinkt niet, dan, ja, dan is eigenlijk de, de deal die je eerst dacht te sluiten, uh, kun je wel op je buik scheiden, zeg maar. En geeft de overheid voorlichting over SOA's? Uh, ja, wij werken samen met de overheid. Dus met, uh, met de, uh, ja, je kunt zeggen, een soort, soort van GGD-achtige uh. instantie. Uh, daar werken wij mee samen. En uh, maar uh, ja, er is ook wel uh, uit, uit uh, studies uh, ook wel gebleken dat massacommunicatie over uh, dit, soort, uh, dit soort ziektes toch vaak ook niet werkt. Mensen lezen het wel of ze horen het wel en ze weten vaak er wel wat van, maar vergeten het toch weer snel. En heel veel mensen waar wij mee praten en dan vooral in kleinere dorpen, uh, ja, weten, wij hebben wel van iets gehoord, maar weten eigenlijk niet... Hoe het verspreid wordt. Maar het klinkt alsof er echt dus iets uh... heel erg bang voor Maar Het klinkt alsof er iets heel ernstigs aan zit te komen. Uh, uh, veel mensen die HIV en AIDS zullen uh, uh, hebben straks. Ja, nou, en, en, en een groot probleem is dus dat we er dus ook een groot stigma op rust. Uh, mensen zijn er dus bang voor omdat ze we niet weten hoe het verspreid wordt. En dat heeft tot gevolg dat mensen zich niet laten testen en dus langer met AIDS rondlopen en dus meer mogelijkheden hebben om te verspreiden. Dus werk aan de winkel dus voor jullie? Wat is, wat is dan jullie ja, manier waar wij ons om de mensen richten is. Uh... Uh, nou, mensen voorlichting geven en in de dorpen doen we dat voornamelijk door uh, korte toneelstukjes... zodat mensen het visueel zien wat AIDS doet en, en ook uh, wat stigma met iemand doet. En dat je er op zich niet bang voor moet zijn en juist uh, vroeg moet gaan, uh, gaan testen... zodat je weet of je eten hebt of niet, zeg maar. Ja. En dan ook, uh, ook door middel van groepsgesprekken en, en het uh, trainen van uh, uh, leiders in de dorpen. Vooral uh, bijvoorbeeld vrouwenvertegenwoordigers. Nico in Nepal. So, sorry, sorry, Jaap. Uh, ja, Nico ja. In, in Nepal, uh, als jij naar ja. buiten kijkt, wat zie jij dan? Ook een toilet of niet? Uh, uh, nee, ik <laughs> zie en ik heb een heel mooi uitzicht. Ik kijk ja. uh, op de Himalaya-bergen. Uh, uh, vandaag is het niet helemaal helder, maar ook helder genoeg om de, de Himalaya te zien vanuit mijn uh, kamer. Ja. Ja, en... en daarnaast zie ik een aantal uh, gebouwen in, uh, hogere gebouwen, flatgebouwen in aanbouw. Oké, okay, maar is dus over het algemeen een mooi uitzicht. Ja, ja. ja, heel mooi. Jij woont daar samen met je vrouw. Uh, wat doen jullie precies daar in Nepal? Uh, we werken ook voor een NGO, een internationale NGO, die echter alleen in Nepal uh, werkzaam is. De United Mission to Nepal. Uh, al sinds 1954. En uh, ik werk als adviseur kleinschalige bedrijvigheid. Uh, dus vooral betrokken bij het helpen van mensen om uh, inkomsten genererende activiteiten, zoals dat heet, uh, op te zetten. En mijn vrouw is onderwijsadviseur die uh, probeert uh, het Nepalese onderwijs uh, te ondersteunen. Hm. En wat is het belangrijkste waar jij de afgelopen tijd druk mee bent geweest? Uh, ik ben zelf uh, als adviseur betrokken bij een, een bergdistrict uh, dat ligt tegen China aan, volgens mij, de Mugul. Dat is een vrij geïsoleerd gebied, wat nu eigenlijk afgesloten is van de buitenwereld door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen. En daar zijn we bezig met een project om boeren te helpen om ten eerste schapen te houden, schapen en geiten. Uh -huh. Om op die manier geld te verdienen en daarnaast ook om vooral in de koudere periode ook groenten te kunnen verbouwen. En dat doen we vaak met... Met de hulp van plastic, waarmee we een soort uh, um, greenhouses, uh, kassen, zeg maar, creëren. En je houdt Waardoor je ook de... bezig met het introduceren van douchen met warm water op zonne-energie. Is dat iets waar, waar, dat waar, wat de toekomst heeft en waar men voor open staat? Uh, nou, dat hopen we. Het is een beetje een rare combinatie. Want uh, wat, we, wat we nu op dit moment aan het doen zijn, is. Uh, in moment douchen mensen zich de hele winter niet. Dan komt het ook neer omdat het gewoon veel te koud is. Dus echt zijn hele barre omstandigheden en het water is uh, daarnaast dus ook koud. Dus je kunt je voorstellen dat het niet echt aantrekkelijk is. Ja. Uh, en daarnaast speelt ook de lokale cultuur waarin wassen niet echt uh, belangrijk is een belangrijke rol. Uh, we proberen dus een modern systeem te introduceren. En uh, daarvan denken we vanuit het kan inderdaad goed werken... Maar het is gewoon even afwachten. Mooi te horen waar jullie mee bezig zijn. Jaap Den Butter vanuit China. En Nico Smit vanuit Nepal. Zometeen het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er volgende week weer. Een hele fijne dag.